Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer krijgt straks de stukken over de asielcrisis... waar eerder bijna niets van te lezen was. Die juridische onderbouwing was namelijk voor een groot deel zwart gelakt... We gaan naar politiek verslaggever Roel Bolsenjes. Het ging vandaag niet alleen over asiel... ook over de btw-verhoging op sport en cultuur. Ja, Roel, wat vindt de Kamer van die plannen? Nou, de oppositie is daar ook fel tegen. Die zegt ja, dat zijn helemaal geen goede maatregelen. Daar wordt het leven veel te duur van. Zijn er nog mogelijkheden om dat aan te passen? Nou, Schoof gaf enige ruimte. Maar zij wel, dat moet je opnemen met de minister van Financiën. Want de begroting moet natuurlijk wel sluitend worden. Dus als jullie geld weten te vinden waardoor wij deze maatregelen kunnen schrappen, dan kan het. Maar daar komt vandaag dus geen duidelijkheid over. Dat is over twee weken op z'n vroegst. Roewen is vanuit Den Haag. dankjewel. De politie heeft een man en een vrouw uit Breda opgepakt... ...na de vondst van duizend illegale pijnstillers. Het gaat om pillen met de naam Nitazene. Volgens de politie zijn die honderd keer sterker dan heroïne... ...en zijn ze superdodelijk. De pillen werden in maart al gevonden. In het huis van de verdachte vond de politie ook MDMA, ketamine, amfetamine... ...een weegschaal en verpakkingsmateriaal. Het duo wordt alleen verdacht van handel in drugs. De politie denkt niet dat het duo de drugs ook zelf maakte. Duitsland denkt dat Nederlandse drugscriminelen achter de explosies in Keulen zitten. Gisteren was er een ontploffing in een kledingwinkel en begin deze week was er een explosie bij een nachtclub. Een schoonmaker raakte daarbij licht gewond. De politie houdt er rekening mee dat het nu nog niet afgelopen is met de ontploffingen in de stad. En er is één plek in Wageningen waar ze overal Fries spreken. En dat is bij de Friese studentenvereniging. Een tweede thuis voor veel, veel jonge Friese die voor hun studie de provincie uit moesten. En zo voelen ze zich 180 kilometer van huis toch helemaal thuis. Omroep Friesland nam daar een kijkje tijdens de introdag. Super gezellig. Hier een introductieweekend. Wie kwam erin een jong? Nou, het veel eigenlijk lekker thuis komen. Kom ik even kijken. Dat is allemaal een leuk sfeertje. En nog uh, maar even buurten. Jij hebt nog geen ambities om lid te worden van de Friese... Vereniging? Nee, ik ben zelf niet Fries, dus voor mij is het helaas niet weggelegd, denk ik. Ik heb gehoord dat er een paar niet-Friesen tussen zitten. Die hebben hier gewoon Fries geleerd. Ja, die zijn helemaal gek, joh. ik weet het ook niet. Ja, ze organiseren ook kaatsen op straat en een zeilkamp, maar dat zeilkamp is dan wel weer in Friesland. Het weer dan vanavond nog langzonnig en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Yes, it's called the Lonely Farm Never had a problem with the place Because we always got along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 Ik zocht te lang naar geluk en ik maakte me te vaak druk Ik zocht te lang naar geluk en dacht van binnen Waar gaat nou ooit het leven beginnen? Ik zocht te lang naar geluk en die chicks brachten mij geen geluk Ik zocht te lang naar geluk en van binnen ging ik stuk van verdriet Ik zocht te lang naar geluk, ik wil geen gezeik of ellende.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 ...op 20 september gaat verschijnen. En als wij dit zeggen, is het 19 september. Dus een dag na deze opname en uitzending is het dan zover. Dan mogen de liefhebbers van Zonne zich laven aan een nieuw album. En hij brengt dat uit bij onder meer het Vrijkwartier. Dat is een soort collectief waar nog een aantal van onafhankelijke muzikanten bij elkaar komen...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 En een ander nummer dat ook op die EP terecht komt is dit nummer en dat nummer dat heet Shit Show.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 To tell you That I wet my feel like it is truly the end of the world. Afraid to lose my sanity, but the old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 had ik een gesprek met Richard Zijlma van dat Haarlem Vinyl Festival van 2024. Het Haarlem Viniel Festival gaat weer binnenkort van start. En aan de telefoon hebben we een van de mensen achter het Haarlem Viniel Festival... en dat is Richard Zijlma. Goedenavond.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 En nou daar, daar ben je natuurlijk wel even mee zoek. Maar er zijn ook onwijs veel optredens van uh, DJ's die met vinyl draaien. Mm -hmm. uh, veel printjes die optreden. Uh, maar ook heel veel lezingen hebben we. Uh, met name overdag in het film in het centrum van HLM. Mm -hmm. En daar heb je allerlei lezingen. Of het nou uh, is met boy of DJ Chucky. Maar ook een heel mooi onderdeel is: dood gaan we allemaal. Mm -hmm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 Uh, dus ook een uh, gast, Lijf de Leeuw, en die is uh, een van de beste gitaristen van uh, Nederland, komt een lezing geven over de, de, de, ja, de beste gitaristen die ooit zijn opgenomen. Hmm. Want het festival gaat ook echt over recorded music. Hè? Wat is ooit opgenomen in de geschiedenis van, uh, van muziek? Ja. En uh, ja, die neemt zijn gitaar mee. Want volgens mij, het is een beetje murky dit. En sommige onderdelen maakt dat wel echt heel, heel leuk. Ja, zit er nou ook een bepaalde romantiek aan? ...vinyl? Ja, zeker. He, uh, ik, van sommige vinylplaten... ...weet ik precies waar er een tik zit... ...en een geluidje. Of ik vroeg ook van lijf... Uh, ...vinylplaten. Dat je ook elk... Uh, elk uh, dingetje uit, ...dat uit je zaal... Uh, werd opgenomen... ...wist dus precies wanneer dat was. En, et, et, et vertelt het vertelt een hele verhaal. He. We leven in een tijdperk waarbij... swipen en skippen de norm is... Mm.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 Uh, beluisteren en, en uh, lezen. En dat, dat heeft een hele andere impact op mensen. Dus ja. we hebben ook een groot aantal luistersessies, bijvoorbeeld ook met Miro. Die gaat een nieuwe plaat. Kun je naartoe uh, uh, luisteren, met z'n allen in de donker. Op een fantastische installatie. En na afloop is het bijvoorbeeld ook beschikbaar voor QA of handtekeningen. Mm. Dus het is echt rondom ook communities. En dat zie ik ook als een trend eigenlijk. Dat mensen ook behoefte hebben om samen te luisteren in een setting.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 ja en vooral die laatste en daar een, uh, ja vooral die laatste daar uh, was het met het uh, klop op die deur bij It ja ja, ja. En ook het feit dat hij de studio in kwam uh, en even die, die solo in uh, ja. speelde dat deed hij volgens mij gratis ja uh,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 het grappige is dat Haarlem ook echt een vroege historie heeft rondom het vernieuw. Ja. ja. We hebben de grootste uh, vernieuwkerserij van Europa in de stad. En vroeger zaten hier ook veel platenlabels. En ook ooit is het zie platen, of de eerste gouden plaat moet ik zeggen, is uh, in Nederland hier, hier uitgereikt bijvoorbeeld. En die staat daar, kun je trouwens ook bezichtigen in de veel. Mm -hmm. uh, dus we zijn allemaal van dat soort activiteiten... Uh,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 in hindsight